er met het NOS-journaal. Syrische rebellen hebben ondanks een start het vuur... regeringstroepen aangevallen in het westen van Syrië. De opstandelingen noemen het offensief een antwoord op eerdere schendingen... van het bestand door het leger van president Assad. Een deel van de strijdende partijen in Syrië sprak eind februari een bestand af. Tegelijkertijd onderhandelden de Syrische delegaties in Genève... over vrede en een nieuwe toekomst voor Syrië. Doordat er steeds vaker gevechten worden gemeld... staat het overleg inmiddels op losse schroeven...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 Klinikete Houbroks is failliet. Het bedrijf heeft twee warenhuizen en 21 winkels verspreid over het land. Eind vorige week werd de uitstel van betaling aangevraagd. Er werken ruim 500 mensen bij het bedrijf. Onder het bedrijf valt ook de winkel van het bedrijf Duttler. De winkels blijven voorlopig open. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Meestal zon in het zuiden. Het is 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht kan er soms een spatje regen vallen. Morgen overdag iets meer zon.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 Ik Briggen aan ja, Leo. de auto. van aan op de Speciale Briggen aan op met auto. Briggen aan op de auto. Briggen aan op de aan op de de hoge Briggen nou, ja. de Ja, kijk daar hard je been. Ah, ik kom de op ja, ja, maar dan zie zeer. je toch. Je ja, ziet toch dat je ja, ja, Ik eh, uh, Ik kom erop. Uh, het roetje ja, leg los. Ja, het roetje. Zorg dat de roetjes fouten. op hoor. Ja, ja, Nou, laat me daar niet weer op. We hebben een dikke. We zitten er Nou, laat de daar op. Lopen we op? Lopen we daar op? Lopen we daar op? Lopen op? we op? Lopen op? laat het op? Laat het op. op. op. op. Het lekker! Gaat lekker! Ik zat het Nee! Nee, nee! Even even met zijn dik voor mekaar show. Bij ZFM Zandvoort het stukje cabaret na het nieuws van een uur zoals u gewend bent. Willem, heb jij, ja. nog, heb jij nog verder nieuws te melden of zeg je van... Uh, nee, uh, er valt weinig nieuws te melden uit de regio. Nou, ik ben eventjes uh, aan het bijkom van die chaotica wat ik net heb gehoord. Die dik voor mekaar show. Ja. Want ik zei dus net al tegen de gastie van het is dus op zich is dat ook al een klucht. ja. En, uh... Ja, knap dat iemand dat. Uh, ja, ze hadden natuurlijk wel een studio met allerlei uh, ingewikkelde apparatuur ervoor. Maar zo op elkaar ingespeeld met Ferrie de Groot ook. Hè. En al die stemmetjes, dus ongelooflijk. Ferrie de Groot, dat was het maar. Ferrie de Groot. Ja, ja, Ferrie de, de Groot naar zoek, inderdaad. Ja. Ja, Hallo Funs. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, te gasten in de studio nogmaals uh, luisteraars, want. Uh, uh, we hebben het eerste uur natuurlijk achter de rug. En misschien heeft u net pas ingeschakeld. Uh, dan weet u niet dat Ilona Brugman en Marco Coot hier zijn. En dat zijn twee acteurs. En uh, ik ga het ze zelf nog maar even laten vertellen. Van welk theatergezelschap. Ja. Oké. Okay. MLtheaterproducties.nl Dat is de website. Is het nou een N of een M? Nee, het is ML. M van Marinus. Van Marinus Leo. Ja, okay. ja. Nee, het is Martijn Leter. Ja, nee, heel goed. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, dat, komt, dat komt door die, de vorm van die microfoon, zeg maar. Oké. Okay. Dan wordt een M dan gauw een N. Oké, okay. dus l Martijn Leter theaterproducties.nl Nou, ja. um, de kaartjes voor de voorstelling van aankomende uh, zaterdag... Nee, zondagmiddag en zondagavond, want zaterdagavond was uitverkocht. Zondagmiddag, ja. zondagavond. Waar kunnen die kaartjes uh, uh, gekocht worden? Aan de zaal? Of, of? Nee, nee, die kunnen dus besteld worden via de website www.mltheaterproducties.nl. We ja. Daar kunnen de kaarten op besteld gaan worden. En de eerste uh, ML, dat is dus Marinus Leo. Niet, Martijn niet Leter, van, ja. ja. Uh, ja, en mocht je willen, kan je ze ook nog aan de zaal kopen. Alleen de kans dat het uitverkocht is, ja, dat, die, die is aanwezig. Die is daar natuurlijk aanwezig. Ja. Ja. Nou, het is niet zo'n hele grote zaal, heb ik begrepen. Een man nee. 60 kan erin. 90. Negentig ja. kan erin. Dus het is dus, dus niet een, een gigazaal. Uh, hoe, hoeveel, hoeveel kaarten zijn er ongeveer nog? Weet u dat? Oeh, perf, perf... Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Dat... Voor de middag zijn er volgens mij nog twintig. En voor de avond iets meer. Ja. Oké. Okay. Hey, hebben jullie ook een nog andere uh, internet-sites die we kunnen bewonderen? Jullie hebben een Facebook. Uh, Facebook uh, inderdaad. Uh, pagina van jullie zelf of ook van de vereniging? Ja, nou ja, uh, nou, niet van onszelf, maar ook van de vereniging inderdaad. Gewoon uh, www.mltheaterproducties.nl, ja alweer, ja. ja. Oké. Okay, als je dat op Facebook inklopt, dan kom je er ook terecht. Kom je er ook op terecht, ja? Oké. Okay, en vind je daar ook bijvoorbeeld uh, alle alle acteurs afgebeeld? Ja, zeker weten. We hebben allemaal ons eigen fotootje gehad met uh, wat informatie. Ja. En uh, die kan je daar ook terugvinden. En ook oude stukken die we hebben gedaan en uh, waar we nu mee bezig gaan. Okay. Dat, ik zat net te kijken, maar ik zag er ook een YouTube-filmpje op staan. Uh, is dat van het huidige stuk? Nou, ik let op, hè? Ja, ik merk het. Nee, volgens mij is dat het uh, dansstuk dat is de... van uh, vorig jaar. Oké, okay. ja, dat is goed. Nou, voor, voor, ja, voor alle luisteraars zou ik zeggen. Kijken, gewoon kijken. Altijd leuk. Ja, absoluut. Uh, uh, ik heb nog een vraag, Charles, mag dat? Al heb je er tien Nou, één. we maken er gewoon één hele lange van. <lacht> Vertel. Z zijn jullie aan het, dat theater waar jullie nou spelen, zijn jullie daar aangebonden? Of zeg je ook van, we spelen ook in andere theaters? Is dat de bedoeling? Of? Nee, ja, je, mag, je mag kiezen welk theater je wil, wat in je budget ligt. Want dat is natuurlijk ook. Het is uh, niet zomaar van, nou, ik wil hier spelen. Maar je moet natuurlijk ook het huren. Ja. En uh, we hebben vorig jaar in Emuiden gespeeld. Het Witte Theater? Het Witte Theater, Dat is ook ja. niet misselijk, ja. Nee, absoluut. Ja. Het is een hartstikke mooi theater. Maar ja, wij zitten natuurlijk in Haarlem. Daar repeteren we. Dus we wilden het liefst weer uh, hier eigenlijk toe, terug naartoe. Ja, ja, ja. Maar goed, nou, nou hebben wij hier in, in uh, Zandvoort natuurlijk ook een theater. Ja. Uh. Ja, het, ja, weet je wat? Je zit ook natuurlijk met decor. Het is niet even, ja, ik speelde mijn acteurskunde en je huurt het theater. Je zit natuurlijk ook met je decor, de vervoerskosten en al die dingen. Ja, nee, maar goed. Want wij gaan zeker vragen krijgen van: komt dat gezelschap ook naar Zandvoort? Nee, helaas. We nee. gaan alleen in Haarlem. Ja. In Haarlem. Ja. ja. Nou ja, goed, dan uh... is het nou zo dat de, de kaart opbrengt, zomaar uh, om maar te zeggen. Dat, dat de kosten dekt. Want ik kan me voorstellen dat het een decor. Uh, uh, je zei het net zelf al, de huur van de ruimte die jullie gebruiken. Uh, dat kost allemaal geld. Hoe, hoe wordt het gefinancierd? Nou ja, inderdaad. Uh, we hopen kiet te draaien, zoals het heet. Mm -hmm. hè? Je kaart verkopen hoop je zeg maar, zo goed te hebben. dat je alles kan bekostigen. Oké. Okay. Nou, één voorstelling sowieso al uitverkocht. Ja. Nou, als nou die andere voorstelling ook even uitverkocht. Nou, dan moet het helemaal goed komen, inderdaad. Moet het weer goed komen. En dan ja, kunnen we maar... volgend jaar weer opnieuw. Uh, ja. wat anders gaan doen. Ja, Want hebben jullie ook, doen jullie ook een zo'n crowdfunding... zo heet het tegenwoordig? Maar? Nee, nee, nee, maar net zoals we er straks al hebben besproken... doen we het ook financieren. Want het is geheel zelfstandig wordt het gefinancierd En dat is door middel van uh, natuurlijk de voorstellingen... op de scholen, de workshops... Uh, die worden gegeven. Ja. Zo wordt het geld uh, dan binnengehaald. Mm -hmm. ja. Nou, arrest ons. Uh, jullie daar heel veel succes... Uh, en heel veel plezier vooral ook... Uh, bij toe te wensen. En... Uh, mijn laatste vraag aan de gasten is altijd van... ben ik nog wat vergeten te vragen... wat jullie echt aan de luisteraars uh, kwijt willen? Ja. ja. Zeg jij eens wat, Marco. Ja. Zal ik eens wat zeggen? <laughs> ja. hè? Um, nou ja, ik zou zeggen, wilt u gewoon een, een fantastische voorstelling gaan zien. Heerlijk lachen. Uh, ja, echt ontspannen zal er niet bij worden. Maar uh, we beloven voor u een mooie kwaliteit... Uh, voorstelling neer te gaan zetten. En u zult er geen spijt van hebben. En ik zou zeggen... Kom kijken op 23, Nou, die is helaas uitverkocht, 24 april, smiddags en s avonds Zijn er nog zijn kaarten beschikbaar voor in het Theater. Volgens mij hier niet zo ver vandaan. Nee, nee. Dus uh, ik zou zeggen, kom kijken. Bezoek inderdaad de Facebookpagina, daar staat alles op. Uh, filmpjes en, en, en allerlei leuke foto's en dergelijke. Nou, noem, dus, nog, noem nog één keer de internetpagina. Ja. Het begint met een Marinus, niet met een Nico, <lacht> maar met een Marinus, ja. ML-theaterproducties.nl. Nou, dan hebben we alles gehad, denk ik. Ja. Fantastisch. Nou, dan uh, een klucht, dat is een beetje silly. En, dan ga ik, uh, en het gaat vaak ook over de liefde, nu ook. Uh, Intriges in de liefde zelfs. Dus dan ga ik jullie nog eventjes uh, tracteren op een lied van Paul McCartney... De Silly Last Songs. Paul McCartney destijds nog met zijn Wings. Linda McCartney, die nog leefde. En volgens mij, Willem, zingt hij dat daar ook voor? He? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ja, maar het, zou, het zou me zo kunnen. Jij, jij, jij weet alles van de Beatles en alles van uh, Paul McCartney. Nou, alles. Nou, een hoop. <laughs> Mis met uh, Silly Love Songs, helemaal niets. We gaan zo contact zoeken met uh, Joop Van Es. Want uh, hij is hier in het weekend altijd king of the road in Zandvoort. En dan uh, gaat hij Zandvoort rond om te kijken wat er allemaal te doen is uh, gedurende het weekend. En hij heeft ons straks weer veel te vertellen, denk ik. Room skelet, 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no signal. Red side, but Two hours of pushing broom bison Pick twelve full bedroom I'm a man of means by no means King of the road Third box car midnight train destination banger main Whoa, worn out suit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 It ain't locked when no one's around. I sing the triggers for sale or rent. Room's let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've got two hours of pushing room buys eight or twelve. four bit room, mama. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing, Roger Miller, The King of the Road. En uh, u luistert nog steeds, luistert naar Zeevum Zandvoort. En dat is maar goed ook, want ik heb ook een uh, koning van de weg in Zandvoort aan de telefoon. Nou, dat was het zondag inderdaad de dag geval, <laughs> maar, uh, je, Ja, was, uh, Ja, was, uh, was ik echt king of the road zo'n beetje. Ja, uh, uh, ik, zag jou, ik, zag jou, ik zag jou op Facebook op een, op een, op een strandopgang uh, met een aantal uh, ja. vriendelijke dames en uh, ook een paar heren, geloof ik. Ja, nou, daar ga ik het zo meteen over hebben, want ja. ik wil uh, eigenlijk uh, met, uh, met de zaterdag beginnen. En ja. uh, dan begin ik eigenlijk met een stormlopen op het circuit Park Zandvoort en daar ben ik bij geweest. Ja. Ik neem een petje af voor al die deelnemers. Er De ja. deden er een paar honderd mee. Ja. En die moesten dan iets van, van 12,5 kilometer hardlopen. Met ondertussen allerlei hindernissen. Echt een stormbaan zoals wij vroeger in dienst hadden. Uh, het was uh, uh, kruipen, uh, slingeren, uh, springen, uh, van alles nog wat. Uh, Overwater, modder, uh, autobanden lagen overal door de weg, over de weg. Ja. Dat soort zaken, dat moest allemaal getraceerd worden. Ja. En het alles met een behoorlijke storm en het was echt niet warm. Absoluut niet. Ja, het dus was het toch ook een, dus... was er ook een stormloop, dus ja, daar moet een beetje wind bij ja, zijn, ja. Joop. <laughs> <laughs> ja, maar uh, het, het was helemaal te koud uit het water. Dat bevrool bijna, ik het zo zeggen. Ja, ik, ik, ik, ik ben nog even... Ja, even ik ben nog even naar de vintage geweest, de, de, de Volkswagen Vintage, om wat ja, foto's te ja. nemen. En ik was daar natuurlijk vrijdag, vrijdagmiddag was ik er al toen de auto's binnenkwamen druppelen, rond een uur of drie, vier. Ja. Uh, het, het leek allemaal heel gezellig te worden. Het was toen ook nog redelijk weer. Maar wat, wat een ramp daar uh, vrijdagnacht, hè? Kijk, weet je wat het is, uh, Charles? Het is daar open en bloot. Je ja. dus hebt het zelf gezien. Uh, er staat totaal geen beschutting. Uh, in het verleden is, dat uh, vind ik interessant voor, dat overigens een geweldig evenement is. Ja. Uh, in, uh, uh, georganiseerd op Camping de Branding. En dat was in een in hele diepe uh, del. Een, een strand, een, een duindel. Een, een kuil, zeg maar. Mm -hmm. En daar ging die wind, had je daar geen last van? Absoluut mm. niet. Maar nu sta je helemaal open en bloot. Ja. En ik denk dat de Michel Faas het gewoon ontzettend goed gedaan heeft. En het, uh, Ja. Het zal hem best aan het hart gegaan zijn... maar hij heeft het uh, afgelast. Zijn evenement is afgelast... Ja. Hij zegt uh, tegen me, ja, ik, ik, ik kan het dit, dit jaar niet meer organiseren. Dus volgend jaar uh, krijgt hij een herkansing op uh, parkeerterreinen Zuid. Ik heb al beloofd dat hij dan gewoon subtropische waarde krijgt als het gaat om het weer. Dat heeft hij wel <lacht> verdiend. Ja, dat klopt. heeft hij wel verdiend. Het is een enorme organisatie. En, en ja, uh, ja, ja, ja. als dat dan op die manier door de weergoden in het water valt, is dat heel erg ja, Weet je wat het is, Charles? We hebben meer dan 200 mensen hadden al ingeschreven van tevoren. Ja, dan, ja, ja. Er altijd Op de zaterdag komen nog een x aantal die komen op de Bonnefoy. Ja. En uh, ja, je krijgt dan geweldig mooie oude Volkswagen te zien. Volkswagen busjes, maar alles tot uh, MK1 zoals dat heet. En uh, ja, het, het is eigenlijk... Uh, een pure nostalgie wat je daar uh, ziet en uh, daar zijn ook een x aantal kraams uh, omheen ja. uh, waar je uh, allemaal uh, stickers en badges en en uh, vooral evenement kan uh, krijgen kopen uh, dat gaat er natuurlijk om ja. en zondag was nog een een, een kofferbakmarkt georganiseerd en daar hadden ze zich al 50 auto's voor ingeschreven dat doet ons De toch even hè toch door Roy Verburing inderdaad. Ja, ja. Ah, het is uh, helaas niet doorgegaan. En ik denk dat hij er goed aan heeft gedaan. Als jij met tien man een ten moet vasthouden om op te zetten, dan werkt het niet. Nee, nee. dan gaat het er iets niet goed. Nou, dat heeft hij goed begrepen. Maar jij zei net jij zei al dat er 200 aanmeldingen waren. Uh, ja. Dat was ook, heb ik begrepen van Michel Vaas. Uh, dat is degene, trouwens, luisteraars die de Vintage organiseert. De Volkswagen Vintage. Ja. Uh, uh, Michel zei al van ja, daardoor zijn we uitgeweken van camping de branding ja. naar dat grote ja, terrein, Omdat we al, al die we auto's niet kwijt, kwijt konden, ja. Ja, vorig jaar zag je al... en ik ben, er, ik ben er alle drie keren bij geweest... vorig jaar zag je al dat die camping gewoon te klein was. Er stonden auto's op de boulevard geparkeerd. Die kon je dan wel eens waar bekijken. Maar die hoorde bij die camping... Ja, dat, dat gaat gewoon niet, dat was te klein. En uh, ja, uh, hij heeft met... Uh... Met de gemeentebestuur gesproken en daar heeft hij dus de ruimte gekregen om dat op parkeerterrein de Zuid te doen. Ontzettend goed, perfect geregeld. Daar zijn ook toiletten, daar is water en de rest moet je jezelf verzorgen. Mm -hmm. En het is een vlak terrein en ja, het komt gewoon goed uit. Maar ja, ook open, volledig open terrein en die wind die, die, die, die speelde daar behoorlijk parten, nee. helaas. Maar goed, die, die wind hadden we dus ook bij de stormloop. Zoals je zei, daar heb je storm voor nodig. Dat ging zo. <lacht> eh, helaas. In de, in de avond ben ik overigens bij een alleraardigste basketbalwedstrijd geweest. Die weet dat het mijn sport is. Ja. Um, daar speelden namelijk de Lions. Een team van de Lions tegen een team van Out Internationals uit Amsterdam. En dat waren, waren eigenlijk... Um, ...basiskeballagendes in Nederland... ...ik bedoel uh, Karel Vrolijk en Roel Tuinstra... ...als ik dat noem naar een ...beginnen ze oog eens te glimmen... Uh, ...die deden mee uh, al twee 70 jaar... Uh... Um, Vrolijk die heeft twee nieuwe knieën gekregen, uh, um, uh, Toegel Thuisrijder die heeft een nieuwe heup gekregen, maar ze spelen nog steeds, weliswaar niet zo snel meer als het in het verleden ging, maar uiterst uitgenast. Oh, wat spelen die mensen, Slimbaas. wil uh, echt. Nou, ja, dat vind ik wel een wonder dat je met, met, met een nieuwe knie, want dat is, ik ken toevallig iemand die pas een nieuwe knie heeft, uh, ja. heeft gekregen, ook met, door middel van een operatie, daar ben je niet zomaar van op de been hoor. Nee, maar hij uh, heeft hem, ik sta al een jaar geleden gekregen, alle twee. Ja. En hij is, uh, hij is zo gestoord van het spelletje, hij is gewoon gaan trainen. Ja. En in het begin ging dat moeilijk en dat ging eens makkelijker. Hij zegt, nu heb ik af en toe een klein muisje wat erin zit en een nee. beetje rondkribbelt. Ja. En, maar hij zegt, als het te veel wordt, dan stop ik er gewoon mee. Ja. En hij zegt, ik train nog elke week. En nou, je kan het gewoon zien, die man die, die leeft voor basketbal. Ja. En, en bij mij weten heeft hij iets van 90 Interlands gespeeld en dat zijn er nogal wat, hè? denk erom. Daar deed ook nog, denk ik, een van de beste basketballers die Nederland ooit gehad heeft. En dat is Okker de Velde, vrij jonge knul nog achter in de veertig somewhere. Die heeft 124 Interlands achter zijn naam staan. Die deed ook mee. En je ziet gewoon dat de routine van die gasten, de balhandeling die ze hebben... Mm -hmm. Ja, daar, daar, daar, daar kan zand voor die tegenoplaaiers. Er uh, zaten goede spelers bij, er zaten ook spelers met interlandervaring bij. Uh, die hebben ze erbij gehaald. Maar echt, uh, 56, 77 was het echt een prachtig mooie stand voor de Amsterdamse heren dat ze goed hebben gedaan. Overigens gaat er uh, een... Uh... Komend seizoen gaat er een competitie beginnen. Een landelijke competitie met teams met dit soort spelers. Oud internationals, oudere spelers. Maar dan bedoel ik niet 35 jaar dat je veteraan bent. Nee, maar echt dik 50, 60 jaar. Uh, dan, uh, die gaat landelijk beginnen. En dat, uh, de inzet uh, is daarvoor geweest. Uh, de, de aanzet is geweest. De wedstrijd uh, van de uh, van, uh, tijdens het, kamp, het, uh, het feest van Lions. En de, 50-jarig bestaan, uh, dat werd zo goed ontvangen door Zweltenbond als de spelers. Dat, ze hebben er uh, <coughs> gelijk uh, werk van gemaakt en die competitie begint in september somewhere. Dat kan jij ook weer je hart weer ophalen, Joop? Doe? Ja, ik kan niet meer lopen, helaas. Maar <laughs> nee, maar je kan er wel van genieten, door ernaar te ja, kijken. Ja, ja absoluut. Dat ja. Ik, maar dat heb ik gisteren op de zaterdag al gedaan. waar ja, ik, ik altijd zo was, dat kijk, dat ze van een redelijke uh, verre afstand erin slagen, althans sommigen, om, om, om die bal één keer in één keer in dat net te krijgen. Ik heb net ook het de velden genoemd met 124 Interlands. Ja. Die jongen heeft een half stil nodig om vrij te staan, en dan knalt hij de bal gewoon van ver buiten, drie driepuntslijn erin. Ja. Die heeft ook 38 punten gescoord. Zijn er nogal een paar hoor? Denk erom. Ja. 38 punten is ja. veel. Het is uh, bijna, is bijna de... de precisie van Dart, hè? Ja, ja, nou, misschien nog wel erger. Ja. natuurlijk wist ja, hij ja. wel eens, maar dat doet een Dart er ook. Ja. Maar goed, uh, hij, uh, hij had 38 punten. En Zandvoort ging de Bietenburg op. Helemaal terecht overigens. Hoor. En helemaal no hard feelings, totaal niet. Want we gingen aan de afloop met elkaar op de foto. En uh, even lekker een klein drankje nuttigen, ja. mag ik het zo zeggen. Ja, ja. Zondag was voor mij de moeilijkste dag, want er waren drie dingen waar ik graag naartoe wilde. Ik wilde naar de hockey, dames, ja. die speelden om half één. Ik wilde ja, naar... In Bloemendaal of... Nee, nee, nee, hier op Zandvoort. Oh, hier op Zandvoort, Ik, okay. ik wilde naar uh, Classic Concerts, Concert. dat, daar, speelde, daar speelde, daar concerteerde het Horens Byzantijn scoren. Dat heb ik al twee keer mogen zien, dat is grandioos. Waar was dat in de kort? In, nee, in de protestantse kerk, daar spelen, uh, okay. daar spelen zich die concerten af van de classic concert. Ja. En, maar, uh, ook was er het culinair rondje strand. Nee, ik ben blij dat ik de laatste gekozen heb. Die andere komen er <laughs> wel eens een keer tegen. Maar dit was, dit was geweldig. Dat ga, is waar ik jou op de met... foto zag. Ja inderdaad, ja, ja, ja, ja. een groep mensen die begin je bij een bepaald paviljoen en dan ga je uh, een rondje maken langs allerlei paviljoens in Zandvoort, waar er acht, uh, ondertussen een entwandel, ja ik dus niet want ik ging op mijn scootmobiel, maar uh, uh, echt behoorlijke wandeling maken tussendoor en dan weet je ergens anders weer ontvangen, vriendelijk ontvangen, dan kreeg je een hapje en je kreeg een glaasje wijn als je dat wenste, was allemaal in de prijs inbegrepen. Daar hebben 290 mensen aan deelgenomen, Cheryl. Ah, Het was zonnig, was het natuurlijk heerlijk, hè? Ik weet niet... buiten dat, want van tevoren moest je een kaart bestellen. De oh, ja. kaarten waren toch 49, 50. Ja. Maar 290 man deden eraan mee. Zo. En vrouwen uit en, en Het is een voortvloeisel uit het rondje Zandvoort... dat in, in november vorig jaar is geweest. Ja. En Christie Ganster... Uh, Christien ganster Lotte moet ik misschien wel zeggen... Uh, die uh, heeft dat georganiseerd. En dit was een goed idee van de En dit gaat absoluut uh, een, een, een, een terugkerend evenement worden. Ja. Een groot evenement. Uh, t, het was zo so divers. Je, je ging van, um, uh, uh, van Oesters naar um, uh, de Indonesische keuken. En je ging van... Uh, uh, nou, laten we zeggen, gerookte uh, entrecote naar <laughs> de gerechten van de traditionele uh, Japanse keuken die, ja. die al, al honderden jaren functioneren. Ja. Alles hebben we voorbij zien komen. Ja. En alles, uh, allemaal uh, mooi opgemaakt, vriendelijk geserveerd. Wie organiseert dat, Jo? Christy Ganser heeft dat georganiseerd, zij is van wijn aan zee, zij is finologe ja. en die heeft dat georganiseerd, Hij heeft ze ontzettend goed gedaan, ze zei ook na afloop tegen me, ja ik zit gewoon op een roze wolk, ja. dat ja. kan ik me voorstellen, ja. maar ja die andere drie heb ik dus gemist, maar daar heb ik totaal geen spijt van, want er zijn collega's naartoe geweest en uh, en die, die verslagen komen donderdag weer in de krant te staan. Okay. Ook uh, is nog het, het, het Martin Luther Visser uh, Tien over rood toernooi geweest. Dat is, uh, dat is voor de 26e keer georganiseerd. Dat is een biljarttoernooi toernooi. Tien over rood. Moet jij als kruige, uh, kruige, lopen, Moet dat kennen, Charles, denk ik? <truimertijd> Kroegloper. Nou joh. ik kom wel natuurlijk in de... ik Kroegenduif dan. Ik ben natuurlijk wel veel in de horeca aanwezig, maar uh, je zal het niet geloven, maar ik ben geen drinker op de eerste plaats al. Nee, maar je uh, bent er gewoon die er vaak komt. Nou ja, dat uit uit uit die uit dat oogpunt kom ik dus in de kuil. Ja, om muziek ja. te maken, maar niet om omdat ik nou naar de kuur ga om te om om nee, zeg maar. Daar heb ik het ook niet ja. over. Nee. Maar je weet wat die nou voor is, denk ik. Ja, ja zeker. Ja. Nou dat dat toernooi, dat werd dan voor de 26 26e keer georganiseerd. Ja. Martin uh, Visser dat was uh, een zoon van een hele bekende Sambvorter. Dus hm. Op een veldjongenleven kwam overlijden, helaas. En uh, Even, even kijken. Dat toernooi werd nu voor de 26e keer georganiseerd... en voor de 19e keer uh, onder zijn naam. Er hebben 44 denners aan deelgenomen. En uiteindelijk uh, uh, heeft iemand het gewonnen. Uh, maar, maar de winnaar, die maak ik bekend in de Samerse krant... van de komende donderdag, die ga ik nou niet melden. Okay. Jammer, nou, nou ja, misschien vrijdag bij Hennie Rukert. Uh, ook, ja, dus, maar ja, dan heb, ik, dan heb ik het al in de krant gezet, natuurlijk. Oké, okay, nou goed, maar dan kijk je op de radio. Er zijn er ook mensen kunnen lezen, hè, die kunnen uh... niet lezen. <laughs> kijk op plaatjes. Ja, die kijken plaatjes. De nou goed, Charles, dat was mijn bijzonder enerverende weekend. Ik, nou, ik heb ervan genoten in ieder geval. Nou, ja, ik, ik, ik, ik heb het helemaal van je begrepen. Want je bent, uh, zo, zoals altijd trouwens, uh, weer heel enthousiast uh, over alles wat er hier in Zandvoort gebeurt. En het, is een, ja, ja, het, het ja, ja. lijkt een stil dorp, maar het is helemaal niet zo, hè? Oh, maar we hebben nog iets gehad. Want oh, daar kijk, ben ik dan niet bij geweest. We zitten het, het uh, toneel van Wim Hildering. Oh ja. Ja, okay. dat was ook. Ik heb het donderdag mogen zien, de generale repetitie. Ja. En die ging, die ging goed. Er zou normaal gesproken de, de uitvoering niet goed zijn, maar dat is niet het geval. Ja. Geweldig leuk stuk, ontzettend leuk gespeeld. Was goed, goed bezet. En uh, ja, hilarisch. Dat zijn meestal de stukken van, uh, van de Hildering. Ja. En uh, komende week, komend weekend, zaterdag, speelt nog alleen nog even de jeugd van uh, de jeugdgroep van. Uh, Toneelvereniging Wim Wildering. Ja. Daar zijn nog kaarten voor, maar die zijn alleen aan de deur te koop. En is dat weer in de krocht? 1,5 5 euro van de krocht, ja. ja Oké. Okay. Het wordt in de krocht gespeeld. Vijf ja. euro, voor zover ik weet, aan de deur van Theater de Krocht uh, voor uh, de jeugdgroep van uh, Toneelvereniging Wim Wildering. Ik heb nog een uh, muzikaal nieuwtje voor jou, Joop. Ben je? Uh, ja, uh, in november. Wie, oh. wie denk jij dat er naar Haarlem komt? Het is wel niet Zandvoort, maar het is te lopen van Zandvoort naar Haarlem, bij wijze van spreken. Die wie denk je. Ik kan niet juist van hier naar daar overkomen. Wereldberoemd, een wereldberoemd artiest. Kom okay. naar het patronaat, zou je niet geloven. Nou, dat daar ben ik al een paar keer geweest bij hele bekende Ja, nou, dit is Paul Young, die komt naar Nederland. Oké. Okay. En die ken je okay. natuurlijk onder andere van het Zugero met Zenzo en ja, ja, maar ja. ja uh, ik ben het niet echt een fan, maar ik weet wel wie het is. Ja, precies. Maar ik, ik ga dus 1 mei gaan, ik naar ILO. Ja. Kijk, en daar kijk. ben ik een grote fan van. Kijk, maar <laughs> jij, jij bent altijd elektricien geweest natuurlijk. Dan, uh, nou, dan zitten we er samen. De electric, nou, joh? De electric Light Orchestra. Ja, ja, uh, ja. Mr. Blue Sky. Onder meer. Onder meer, Onder meer en ja, dat, dat, dat je weet ik. Ik toevallig. Hè? Heb je die klaarstaan? Ja, maar, Bloss, maar als we oh, de jo. tijd vol praten, dan lukt dat wel hoor. Ik nog wel even praten, dan gaan het verder Ja, dan moet je even, even doorkletsen, Wat door er namelijk op Koningsnacht gaat gebeuren, ja. want uh, dan komen, komen jullie weer spelen in Sanford, hè? bij uh, Laura en Hardy in de Halterstraat. Dat klopt helemaal. Uh, ja, op, de konings, op, de, op de Koningsnacht, ik ben altijd geneigd om Koningennacht te zeggen, maar het is ja, natuurlijk nee. de Koningsnacht tegenwoordig. Ja, ja, ja. Het wordt weer een grandioos feest natuurlijk. Ik hoop dat het weer een beetje meeziet, dat we daar geen stormloop van moeten maken, Joop. Of alle is uit zandvoort. Ja, zo is dat. Dat hopen we niet natuurlijk, want je zit toch een stuk verder in het jaar. en Joop, als ik nou op het podium zit te spelen daar en ik kijk het publiek in, zie ik jou dan ook staan met je reportersagenda? Ik, uh, als, ik, uh, uh, als jullie spelen in Sanford, ben ja. ik op één keer na, denk ik, altijd bij geweest. Ja, helemaal gezellig. Altijd foto's. En uh, Ruud weet dat ook. En die, die ziet me dan staan. En dan gaat hij meteen uh, nummers inzetten die ik mooi vind. Ja. En uh, dat, ja, dat waardeer ik hem om. Echt waar. Dus uh, geweldig. Mr. Blue Sky, Ilo, ik heb hem voor je klaarstaan. Dus houd de radio maar aan, Joop. En bedankt voor je inbrengen. Dankjewel. Oké, okay, jongen. Volgende hoi. Keer. Mr. Blues, Kai, Ilo, Willem. Ja, hier word je er helemaal, helemaal, helemaal wat? happy van. Gewoon. Helemaal blij van, hè? Ja, ja, ja, ja. Hey, ja. Uh, we hebben het eerste uur hebben we wel wat regionaal nieuws gebracht... maar ik vond eigenlijk, uh, het eigenlijk zout in de pap niet waard. Uh, we, we hebben het over de Velsen tunnel gehad... en dat er al een viel heeft gestaan vanmorgen en zo. Ja. En uh, nou ja, misschien kan ik nog even melden... dat, er, dat de gemeenteraad uh, uh, bij elkaar komt. Even kijken, hoor. Uh, even spieken. Waar heb ik het ook weer staan? Als ja, het is 19, is 19 april vergadert de gemeenteraad. Om half negen doen ze dat. En het gaat maar over één onderwerp. Het jaarverslag 2015 en de ontwerpbegroting 2017. Wat gaat de gemeente 2017 allemaal uitgeven aan middelen uh, aangaande... alle kosten die gemoeid gaan met het op peil houden van de gemeente Zandvoort. Uh, nou, de gemeenschappelijke regeling, bereikbaarheid, land. Daar gaat het allemaal over. Nou Dat heb ik al het eerste uur ook uh, dus verteld aan u. En voor de rest, uh, uh, Willem... Uh, denk ik dat wij ons moeten bezighouden met... Uh... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Alweer. Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Het weer. Ik ga... Ja, wacht. Ik zal hem even op het goede scherm zetten. Als ik, dan zie je natuurlijk helemaal niks. Ga, ga jij doen, Willem, of wisselen we elkaar af? Je mag het zeggen niet. Ongeveer. Nou, weet je, weet je wat? Pak ik de oneven daar. Zal ik met vandaag beginnen dan? Dat is goed. He, want dan hebben de luisteraars toch het idee dat er wel iets van duidelijk in de keur, boven in het Nederlands is. Uh, Bovendien ja. meer het zonnetje in huis is, uh, en die schijnt. Ah, ah make my day. Goed zo. Goed. Vanmiddag worden zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. In het noorden is meer bewolking en in het zuiden meer zon. De middagtemperatuur varieert tussen 11 graden in de kop van Noord-Holland en 14 graden in Limburg. Gedurende de dag draait de wind van zuidwest naar west en neemt iets toe, ja, matig tot vrij krachtig. Later in de middag neemt de bewolking vanuit het Noordwesten toe... en kan het uiteindelijk wat gaan spetteren. In de avond en nacht is er vrij veel bewolking... en valt soms soms watje regen. En zal het kouder zijn? Van 8 tot 6 graden wordt het niet. Weer die rare zin, hè? Ja. Laat ik het laat ik laatste zin daar eventjes opnieuw doen. Ja. Het wordt niet warmer dan 8 graden. Zo, klaar. Zo is dat. Ja. <laughs> Nou, als u wilt weten, luisteraars, waar u morgen aan toe bent... morgen is in de ochtend een stuk minder fris dan vandaag. En is het zeker in het zuidoosten nog vrij veel uh, bewolking aanwezig. In de middag, dan uh, weet de zon geregeld tussen de wolken door te schijnen. Het wordt dan opnieuw uh, uh, zo'n, uh, even kijken, 14 graden maximaal. Uh, daarbij staat dan een matige en in het noord-, uh, noordelijk kustgebied... een vrij krachtige noordwestenwind. In de avond en nacht dan zwakt de wind af. Sterk af zelfs. En uh, met brede opklaringen kan het dan uh, een flink stuk afkoelen. Want inwaarts komt de minimumtemperatuur dan ronduit, uh, rond het vriespunt uit. En aan de grond dan gaat het op uh, heel veel plaatsen vriezen, Willem. Oh, en hoe is, het, hoe is het in het midden van de week gesteld? In het midden van de week. Ja, maar praat je nu met een accent of... Uh, ja, nou, ik wil gewoon weten waar de boeren naartoe zijn in het midden van de week. Ik weet niet, ja, de boeren weten het wel hoor, alleen die staat niet. Oké, okay, goed. Het, vertel. De woensdag, de woensdag is een speciale dag namelijk... met name voor de hele vroege vogels onder ons. Er zijn altijd mensen die interesseren zich ervoor... en die denken wel eens van, god, wanneer is het? Nou, woensdag bijvoorbeeld, is het in de ochtend nevelig en mistig. Dat is altijd een uitdaging natuurlijk. Verder is er veel ruimte voor de zon, maar vooral in het noorden zijn er een hoop mensen die kunnen worden geplaagd met meer bewolking. In de zuiden loopt de temperatuur daar tegenop 15 tot 16 graden. Maar verder naar het noorden komt de temperatuur een stuk lager uit. Op de Wadden bijvoorbeeld stagneert de temperatuur rond de 10 graden... en de wind komt uit noordelijke richting en is matig van kracht. Die waait zo de donderdag in, dus ja, donderdag weer. Nou ja, dan wordt het, tot, uh, wordt het met 13 tot 19 graden, kan ik uh, vast verklappen, de warmste dag van de week. Oh? Ja, de dag begint lokaal wat nevelig, een beetje mistig zelfs. Maar uh, op de meeste plaatsen is het ochtends zonnig weer. Vanuit het zuiden drijven gedurende de ochtend alleen al wat sluierwolken het land binnen... En geven de zon dan een beetje melkachtig aangezicht. Drink je wel eens melk willen? We? Uh, alleen als ik daar een vreemd aangezicht van krijg... dan wil ik <lacht> wel eens een glaasje melk drinken. Ja, ja, ja, okay. ja, ja. S'nachts nou ja. kijk je naar de sterren... maar ja, dan denk je weer bij jezelf melk weg. Melk weg, ja inderdaad. En dan zit je weer zonder, Dan dus pak je maar koffie. Zo is dat. Ja, goed. De vrijdag, ik, we, zijn, we zijn zo benieuwd. We zijn zo benieuwd. Nou, waar, ja, ik zou bijna een roffeltje geven, maar dat doen we maar niet. Nee. Vrijdag, namelijk, neemt de bewolking en kansen op de regen geleidelijk toe. Bovendien wordt het frisser. Ja, het wordt frisser. Zondag komen verschillende buien voor. En ja, er kan uh, wat lokaal uh, winders neerslag vallen. Dat is het is hagel, regen, hagelslag. Geef het een naam, het kan naar beneden vallen. <laughs> Maakt niet uit. Maar ik kan ook sneven. Nee. Ja, oh, dat, dat weer niet. Nee, dat weer niet. Dat weer niet. Oké. Okay. Wat ik hoop wel dat we vrijdag wat minder last hebben van uh, vallende schermen. Mm -hmm. Want bij mij valt iedere keer het scherm uit. Kent u dat gevoel? Ja, maar de vrijdag hebben we nou gehad en de zaterdag staat er niet op. Of wel? Stond, het, stond de zaterdag er ook op? Ja, nee. Maar kijk, voor de mensen die dus wel op de hoogte willen blijven... wil ik toch nou graag eventjes zeggen... Uh, wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het weer... volg weer online dan op Twitter Twitter of anders op Facebook. Je kan er altijd even googelen: Weeronline.nl en je hebt de meest actuele weersituatie. Ik ga nu even iemand een afstandbediening naar zijn hoofd gooien... want ik ben weer het scherm kwijt. <lacht> <lacht> Ze zeggen maar met channel draaien is altijd leuk. Ik heb zo mijn bedenkingen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dan ga ik gewoon een nummer draaien... wat jou wel aan zal... Uh, uh... Uh, wat jou wel tevreden zal stellen, ik het maar zo nou, zeggen. Nou, dat lukt je nooit, want er zou het een nummer moeten zijn van Hugh Laurie... en dat gaat je niet lukken, denk ik. I feel today. Will I feel tomorrow like I feel today? I'll pack my trunk. We rijden hem ook voor uh, Yvonne Lindemann want die vindt dat nummer ook geweldig. Nou, dan zijn er zijn toch nog meer mensen die smaak hebben. Dat is toch wel... Uh, <laughs> ja. Hé, hey, uh, Willem. Ja. Uh, jij hebt ons uh, de afgelopen uitzendingen die jij verzorgd hebt... Uh, heb jij ons getrakteerd op soul, of blues. Ja. Nou heb ik begrepen uit betrouwbare bron... Hoor, oh my god. Uit, uit, uit heel betrouwbare bron... Dus ik kan het eigenlijk wel zeggen voor de radio. Want als het niet betrouwbaar zou zijn... dan had, dan had ik iets van, ja, zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Ik weet, ik weet precies wat je zegt wel. Nou, maar ik wil nou zeggen dat... ene, ene Willem Bruis, luisteraars... kom even dichter bij de radio, want ik het niet, niet te hard schrijven. Ene Willem Bruis gaat aankomen, de woensdag. Top muziek draaien. Ik, ik ben helemaal eigenlijk een beetje uit bedoende. Hij gaat echt... Willem, vertel dat ja. voor mezelf maar. Ja, ach, er valt zo weinig te vertellen. Ik bedoel, ik doe ook maar wat. Maar woensdagavond tussen 8 en 10 is er weer een, weer een uitzending. En het thema, ik zou zeggen, hou Facebook maar in de gaten. Uh, dan komt het allemaal vanzelf goed. goed. Ja. Want ik heb zoiets van, eerste flyer af en dan gaat de rest vanzelf. Oké, okay. oh, je wil het ook nog een klein beetje uh, een verrassing laten zijn. Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. In ieder geval is het al uh, een verrassing dat jij aankomende woensdag weer live een uitzending gaat doen. Want het gaat goed met je, hè, gelukkig. Hè. Gaat, er zijn een uh, hoop mensen die uh, de, hebben, hebben best wel gevolgd wat jou de afgelopen uh, weken maanden is overkomen. Dus die, weet, die zijn ook blij dat je er weer helemaal, uh, helemaal terug bent. En uh, hier live en kicking uh, als sidekick, waar ik heel blij mee ben overigens, uh, hier uh, vanmiddag in het programma Zandvoort Lunch zit. Ja, nou ja, met alle plezier. Ik bedoel, uh, Zandvoort lunch, dat hooi met z'n tweeën te doen. En uh, als je het alleen doet, ja, alleen. Dus ook maar alleen. En alleen eten is ook nog gezellig. Dat is waar. Uh, ik bedoel, ja. Nou ja, goed. Nou ja, uh, ja ik. Uh, heb je nog wat aan uh, mijn aankondiging toe te voegen? Uh, kunnen de mensen bijvoorbeeld verzoekjes bij jou indienen? Nee, als, als, nee voor dat... woensdag niet. Voor nee. woensdag niet. En waarom is dat niet? Uh, omdat het een. een, een, een Playlist is die ik al heb vastgezet. Dus vastgesteld. Mm -hmm. Hij zit er gewoon helemaal dicht, die twee uur. Een playlist, luisteraars, is dus niet dat je dus op de wc zit. en dat je dan uh, bedenkt wat je zal gaan draaien. en dat je dan dat opschrijft op de play. Nee, een playlist, dat is Willem? Nou, ik dacht juist wel dat het dat, dat was. Maar, maar goed. Nee, <laughs> nee, nee. Nou ja, goed. Het is lijst volgorde van, van de nummers die komen. En, ja. Um, ja, het, het gaat. Kijk, het gaat om de muziek, hè. En, en de muziek vertelt weer een verhaal. Net wat ik met ieder thema doe. Ja. En ik heb dat met de blues gedaan. En, en, en uh, woensdag doe ik dat met. Ja, nou, daar doe ik het dan mee, zeg maar. Ja. Ik Vol, vindt... Zonder te zeggen wat eigenlijk. Ik zou het bijna wel zeggen, maar ik zeg het niet. Nee, precies. Maar, maar is, is, is het, zijn het nummers van voorbije jaren, of is het ook actueel? Weet je, jij lijkt akelig veel Willy Bot van Cam, die draamt ook al dat ze door. <laughs> nee, maar ik moet een bruggetje hebben naar het volgende nummer. En dat is het van de Carpenters. Yesterday, once more, oftewel. Eh, eh, wat, er Erg, uh, ergens, ik, wat ik wel kan zeggen is, de, er vallen wel Spaanders. Oh. Dus dan heb jij toch een heel mooi... Oh ja, de, de Carpenters. De Carpenters, <laughs> ja natuurlijk. De Houthakkers. Ja. <laughs> ja. Mooie muziek. Karen Carpenter, he, ons helaas ontvallen door uh, ja, Anorexia Nerveusa. Wil je daar nou aan overlijden? Ja, blijkt wel te kunnen. Zij uh, was niet alleen z'n maar ook drumster. En ook nog verdienstelijk. Bij de carpenters. En de muziek wordt nog altijd volop uh, overal ter wereld gedraaid. Dit is Yesterday once more Willem. Ik ga vast afscheid nemen, want uh, uh, de tijd is onvermiddellijk. Ja. Uh, ik dank jou hartelijk voor jouw komst naar de studio. En ja, ja. Uh, je, bij, je bijdrage in de uitzending. En uh, woensdag vast uh, veel succes. En, en wij zien elkaar dan toch. Want ik kom natuurlijk na jou. Uh, dan uh, kom, kom je weer wat eerder. Of, ja, ja, gezellig. joh, Natuurlijk doe ik. Ja, nou mooi. Prima. Okay. Hoi. Goed. Hoi.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 How I was Yesterday once more